ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Dichter Harnick met het NOS-journaal. Vannacht zijn de gemeenteraadsverkiezingen begonnen. In Groningen, Den Haag en Rotterdam kon vanaf middernacht al worden gestemd. In elk van die plaatsen opende toen één stembureau de deuren. Het Nachtelijke Stemmen was een primeur voor Nederland... en de stemlokalen werden over het algemeen druk bezocht. Vooral in Groningen en Den Haag liep het storm. Daarmee lijkt een belangrijk doel bereikt de jongeren naar de stembus krijgen. Rond deze tijd gaan alles andere stembureaus open voor de gemeenteraadsverkiezingen. De regeling voor zware beroepen in het kabinetsvoorstel over de AOW moet de prullenbak in. Dat zei PvdA-leider en oud-vicepremier Bos in het laatste grote verkiezingsdebat... Bos zei dat hij de zware beroepenregeling wil inruilen voor iets beters. Ook VVD-leider Rutte en d 66 voorman Pechtold hadden kritiek op het kabinetsplan... maar vinden wel dat de AOW-leeftijd omhoog moet. De CITO-toets is iets beter gemaakt dan de afgelopen jaren. De gemiddelde score was 535,8, drie tiende punt beter dan vorig jaar. Jongens waren zoals gewoonlijk beter in rekenen en wiskunde... en meisjes deden het beter bij taal... Drie leerlingen hadden alle 200 vragen goed. Zo'n 150.000 kinderen krijgen de uitslag deze week. Het Hof van Beroep in New York heeft de aanklacht van een Amerikaanse VN-medewerker... tegen oud-premier Ruud Lubbers afgewezen. De vrouw beschuldigde Lubbers ervan dat hij haar onzedelijk had betast in 2003... toen hij hoge VN-commissaris voor de vluchtelingen was. Maar net als de rechtbank eerder wees het Hof erop dat VN-personeel in dit soort zaken onschendbaar is. Een van de producenten van Oscar-kanshebber The Hurt mag zondag niet bij de uitreiking zijn. De organisator weert hem af omdat, de, weert hem omdat hij te agressief campagne heeft gevoerd. Hij riep juryleden op om te stemmen op The Hurt en haalde de grote concurrent Avatar door het slijk. Volgens de Oscar-organisatie is het verboden om een negatief licht te werpen op een rivaliserende film. Het weer vanochtend zon in de middag toenemende bewolking blijft droog. Middagtemperatuur ongeveer 7 graden. Morgen en vrijdag vrij zonnig en een graad of 6. Dit was het NOS Show.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 Naast onde bijna de kijk ik Kom met me. Shine on the lost and loneliest The ones who can't get over it And you always want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 Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. ww.zfmzantwoord.nl ZFM Ritme, Ritme van ZFM. Just go.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 Too, and then